En zoals naar gewoonte eh, overlopen wij toch even de oogst van vorige zondag. Een interessant woord was. IJsakensmelker. Nu, dat huisjesmelker wordt door Van Dalen als algemeen Nederlands beschouwd. Dus in die zin is het niet zo interessant. Maar. Uh, historisch is het toch wel belangrijk, omdat uh, ook van Dalen het woord verklaart als iemand die huizen in zonderheid uh, armelijke woningen verhuurt met de bedoeling daarvan zoveel mogelijk profijt te trekken. Nu, wat we in de woordenboeken niet terugvinden, is dan de afleiding daarvan. Ijsmelk. Dus de opbrengst van die huizen. Of eisekesmelk. Het uh, andere variant komt dus ook niet in de algemene taal voor. Uh, toch even zeggen dat ook het woordenboek van de Nederlandse taal. Het uh, lijvig groot woordenboek. dat huisjes melken uh, vermeldt. Maar dit dan vooral als een Zuid-Nederlands uh, element ziet. En ook verklaart als voordeel. het werkwoord, oh, dus huisjes melken. Uh, voordeel trekken uit het verhuren van uh, kleine uh, woningen. Ook in de Antwerpse idiotica vind ik het uh, woord terug en ook in het Brusselse dialect, waar het wordt verklaard als een deplorabel ras dat een krot verhuurt tegen woekerprijzen. Nu, uh, het woord heeft inderdaad een, uh, een ongunstige betekenis en het is vermoedelijk datgene wat uh, Jean van Achter ons vorige zondag heeft te willen zeggen, dus dat ijzikjes melken is duidelijk zeer ongunstig omdat het hier gaat om woekerhandel, uh, als ik het zo mag zeggen het uh, plaatsen of stellen van woekerprijzen uh, toch even nog iets over dat melken zelf uh, wij kennen melken in de betekenis van winst maken ik denk aan uh, duivenmelken Duivenmelken, dus het houden van dieren om daarmee winst te maken. Dus in die betekenis moeten we dan ook huisjes melken zien: het melken op zijn assen. Dus in die betekenis. ...waarbij als vorm dan staat datgene waarvan men voordeel trekt, dus in dit geval de huizen. <coughs> Pardon. Maar in ieder geval het huisjesmelken en de ijsmelk of ijzerkustmelk eh, schijnt dan toch iets eh, van bij ons te zijn... ...en niet voorkomend in de dialectwoordenboeken. En dan hadden we het over een naker. Aker komt ook eh, bij Van Dalen voor, maar wordt daar als gewestelijk getypeerd eh, voor emmer... En ik herinner mij nog zeer levendig dat uh, Camille van Naat, de bekende figuur van Quagat, mij uh, vertelde dat uh, Aker een woord was waarmee men het, uh, de eerste van het alfabet aanleerde, de A van Aker, en hij ging zo voort, maar de rest van het alfabet ken ik helaas niet. Misschien zijn er nog een paar oudere, want het moeten wel oudere mensen zijn, uh, die dat alfabet kennen of tenminste weten hoe men destijds het alfabet aanleerde. Ja, en dan hadden we het over slap. Toch een interessant woord, René, dat slap, want uh, wij kennen nu slap als adjectief. Hè? Slap van uh, slap op zijn en slap weet ik veel. Hè? Maar als substantief, zoals wij dat in Assen kennen, de slap, dus als voer, als vloeistof, hè, als uh, vloeibare spijs, uh, komt in de algemene taal niet voor. Het is duidelijk dat dit woord uh, als substantief dan zich uit het adjectief heeft uh, gerealiseerd. Nu kennen we slap. ...van vloeistoffen. Uh, wij kennen zelfs slap in de betekenis van zeer zwak van gehalte... ...en daar gaat het natuurlijk ook bij ons uh, naartoe. Wat bij ons slap is, is duidelijk uh, van minder waterige allooi... ...van mindere kwaliteit. Ook uh, zeer veel water bevattend... ...en dan zitten we duidelijk bij ons slap. Nu uh, vind ik ook in de woordenboeken slap met een b... ...slabbe, dus een uh, afkorting van... ...of een verkorting liever van slabbe... ...in de betekenis van vloeibare spijs en slobber. Misschien dat daarmee ook wat te maken heeft, maar in ieder geval slap geldt bij ons als uh, duidelijk afgeroomde uh, melk, dus uh, waterig melk, dus datgene wat men uh, ook heeft gedoopt destijds, hè, denk aan de onzalige tijden en uh, dat men dus uh, aan de varkens voerde uh, slap. ja, Misschien dat we daar nog op terugkomen of dat er nog uitdrukkingen rond te vinden zijn. U zal zich herinneren dat we vorige zondag toch uitvoerig het hebben gehad over een snurk. Ja, en die snurk die levert ons problemen op. Uh, niet zozeer qua betekenis, want die is ons toch wel ondertussen bekend geraakt. Men heeft ons trouwens ook exemplaren van snurken beloofd. We gaan die dus nog te zien krijgen. Uh, eigenlijk is het waar wat hier al is gezegd uh, is geweest, dat we ook televisie nog zouden moeten hebben. Jan, dan zouden mensen ook nog kunnen zien uh, waarover we het hebben. Maar misschien komt dat nog uh, in onze plaatselijke televisie. Uh, maar ondertussen moeten we het met de radio doen en uh, die snurk, ja, die is inderdaad zeer oud. Wij weten dat er modellen uh, bij de vleed bestonden, uh, dat er witte snurken en zwette snurken waren. Uh, we weten ook hoe die er allemaal uitzagen. Uh, de oudste dat zijn toch degenen die in hun vierkant al aan een meter twintig in zijn vierkant waren. Die in de helft werden toegevouwen. En die dus eigenlijk werden omgeslagen wanneer de mensen hun huis verlieten, wanneer ze weggingen En het werd inderdaad vooral gedaan om een verschoot te verstoppen of weet ik veel. Maar men draaide er ook de handen, de armen in, om dus warm te krijgen. Nu, die snurk, waar komt dat taalkundig vandaan? U uh, moet eerlijk bekend, het is een, het is een probleem. Men zegt uh, wel eens dat uh, uh, snut, snutten dat te maken heeft met snutten. Ja, die uh, snutdoek, uh, het zou daarmee te maken kunnen hebben, uh, neusdoek kennen we ook hetzelfde verschijnsel waar een neusdoek eigenlijk ook betekent of in de eerste plaats betekende zakdoek, neusdoek, onze neusdoek dus, maar ook in een tweede betekenis halsdoek. Dus uh, die snurk zou inderdaad wat met die snuiten of het snuiten te maken kunnen hebben zoals in snuitdoek. Uh, wij zien ook in het Mede-Nederlands snutdoek en snutteldoek verschijnen. Nu zou het kunnen dat die snuttel snurk is geworden al is dat taalkundig moeilijker te verklaren. In ieder geval, ook Kiliaan vermeldt snutdoek en snutteldoek, en in het Brusselse woordenboek vinden we ook diezelfde Snurrik, maar dat wordt dan geschreven als snurik, dus s-n-u-r-r-i-k, snurik, snuruk, in de betekenis van vrouwelijke halsdoek, en bekend in Brussel en omstreken. Ja, de pelerine, waar dus ook over gesproken werd, uh, heeft daar uh, niks mee te maken. Uh, het is een ander woord trouwens, het heeft te maken met het Franse pelerin of pelerine, uh, dat uh, ook talkundig interessant woord, dat uh, te maken heeft met uh, pelgrim. Het is dus een bedevaartganger, eigenlijk een, een schoudermanteltje, zoals destijds door de bedevaartgangers werd gedragen, dus dat pelerine. Dat afkomstig is van het Frans, maar op zijn beurt ook teruggaat op het uh, uh, Grieks en Latijn. Per ageir, dus rondlopen als een vreemdeling. In de vreemden rondlopende als reiziger. Hè, dus pelgrim. U ziet onmiddellijk het woordje pelgrim. Nu, wij zoeken nog verder naar die snurk. Maar uh, toch even zeggen dat het een uh, specifiek woord van bij ons moet zijn. Het is duidelijk Brabantse. We vinden het ook uh, niet terug in. Uh, in andere uh, landstreken wij hebben het gehad ook over de leen en daar komen we toch nog even op terug we vragen onze luisteraars uh, of zij ons geen uitdrukkingen of sekswijze meer uh, kunnen aanbieden in verband met dat leen. Nu, het assen leen hebben we tot dusver nog niet behandeld. En het heeft te maken met uh, het oude Midden-Nederlands le ook leden, waar dus de de uit uh, is uh, weggejaagd, als ik het zo mag zeggen, zodat we tot leen zijn gekomen. En dat heeft twee betekenissen, namelijk het betekent uh, scharnier, dus datgene wat draait, en het betekent ook lende, namelijk het middel uh, van het lichaam, zijn leen. Ook zeggen dat ook Kiliaan het al kende, leden, en dan in de betekenis van hengsel. Het wordt inderdaad in verband gebracht met eh, leden, met lid, denk aan lid van een lichaam, dus ook datgene wat kan draaien, dus datgene wat als gewricht kan dienen. Ik dacht dat we rond waren met ons eh, Overzicht uh, René. Er zijn nog een paar woorden overgebleven, maar die laat ik aan u. En uh, daar kunnen dus onze mensen nog even over nadenken en over bellen. Bedankt voor dit uh, luisteren.